12 uur. Sofie Verhoeven met het NOS Journaal. De problemen door de gaswinning in Groningen worden te versnipperd aangepakt. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Betrokken partijen kijken te veel op de korte termijn naar het herstellen van problemen en er wordt niet nagedacht over de toekomst van de provincie. De Raad vindt dat één organisatie de volledige verantwoordelijkheid moet krijgen voor de aanpak van de problemen. Een Belgisch laboratorium spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat vanwege de NIP-test. Vanaf 1 april kunnen alle zwangere vrouwen in Nederland die test die Down-syndroom opspoort laten doen voor 175 euro. De rest van de kosten worden vergoed door de overheid. Demissionair minister Schippers heeft daar 26 miljoen euro voor uitgetrokken. Maar de ontwikkelaar van de test, het Belgische Gendia, vindt dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun... Alleen acht academische ziekenhuizen kunnen aanspraak maken op de subsidie. Gendia is bang dat daardoor buitenlandse partijen worden verdrongen... en wil dat de regeling van tafel gaat. Na zes jaar burgeroorlog in Syrië... zitten er op dit moment ruim vijf miljoen Syrische vluchtelingen in de buurlanden. Dat blijkt uit cijfers van de UNHCR. Vorig jaar bleef het aantal vrij stabiel op zo'n 4,8 miljoen... maar volgens de vluchtelingenorganisatie zijn er sinds begin dit jaar... weer veel mensen op de vlucht geslagen. De meeste vluchtelingen zitten in kampen in Turkije, Libanon, Jordanië... Irak en Egypte. Voor de dood van Mitch Henriques worden niet meer agenten... strafrechtelijk vervolgd. Van de vijf agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie... van de Arubaan worden er momenteel twee vervolgd... De nabestaanden wilden dat de andere drie ook zouden worden vervolgd. Maar hun verzoek is door het hof afgewezen. Het weernocht wordt geleidelijk steeds zonniger. Vanmiddag wordt het 18 tot 22 graden. Ook morgen is het zacht en warm, maar in de loop van de dag kan het in het zuiden gaan regenen. En dit weekend koelt het af en wordt het wisselvalliger. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen file op de A15, Gorkum, Rotterdam. Tussen Sliedrecht, Oost en Papendrecht. 4 kilometer door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. En dat was de verkeersinformatie.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 Ik moest even mijn mond leeg eten, hoor. <lacht> verrekening ook een niet nietwaar? Ja, ja. <coughs> zo, nou, uh, nou, is gelukt. Goedemorgen, uh, middag, avond, nee, middag. Het is twaalf uur geweest, hè? Jazeker, ja, al vijf minuten. En uh, namens mij natuurlijk een, een zeer smakelijke lunch toegewenst. Ook namens collega Ruud Jansen. Is dat zo? Jazeker. Oké. Okay. Dat doen wij gewoon. Ja, het is vandaag 30 maart en. Uh, het is een uh, leuke dag. Het wordt uh, redelijk warm vandaag ook. Dat ook nog eens een keer. En mijn dus, broer is jarig. Is je broer jarig? Mijn broer is jarig. Wat gefeliciteerd, heet? Basie. Ja, gefeliciteerd, broer. <lacht> broer. Broer. Broer. Ja. ja. Broer. Hier. Nou, die is dus jarig. Ja, ik heb nou geen maar je verjaardags meer. Die komt nog wel even. <lacht> um, sorry. Kruimeltje. Ik moet eruit, hè? Ja, omdat oh, je drie stikt. Ja. Dat ja, is wat geen nu betaald gaat eruit. <laughs> Zo is het. Zo is het. Nou, wat hebben we vandaag allemaal? Nou, we gaan vandaag lekker uh, gezellig radio maken, hè? We hebben een, ja, leuk ja, programma, ja. ja. ja, ja. Lekkere muziek, veel lekkere muziek. hebben We hebben dus een interview straks om kwart voor één. Of gaat dat niet door? Ja, toch? Ja, zeker. Ja, okay, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. We hebben een leuk interview straks om kwart voor één. En we hebben natuurlijk uh, uh, de vrijwilligersfacturen van de week... als alles doorgaat. En we hebben het regio-nieuws om half één en half twee. Dus we hebben het weer druk genoeg. Ja, we hebben het weer druk genoeg. Ja. Wel gezellig. De, we, gaan ga, we gaan maar gaan beginnen. Ja, waar ga je mee beginnen? Wat heb je klaarstaan voor ons? <laughs> stood at the cold face Stood with our backs to the sun Silhouettes, heet dit I can remember being nothing But fearless and young We've become echoes But echoes that fade away en een meneer heet Aquiloal. We fall into the dark As we die on the way devil's on your shoulder The strangers in your hand Let's go. de meneer. En het liedje wat hij zingt, dat heet Silhouettes. Silhouetten. Silhouetten. Jawel. Uh, en van de silhouet gaan we naar een snelle auto. Ja, je weet het kan allemaal maar zo in zo'n radioprogramma. hier je vliegt van de hak op de tak. Dus we gaan nu naar Fast Cars. Ja. Als hij komt. Komt-ie? Ja, tuurlijk komt hij. Ja. Crazy Chapman. Ho. Oh.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 Be someone, be someone. Tracy Chipman Chipman heet ze. Ja, zeg ik me dit Gracie. Ja, nee, zei Tracy. Ja. Tracy Chipman heet het meisje. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Fast cars and I do live and die this way. Ja, dat je rustig nog deze. Zondag en donderdag, de 30 e maart 2017. Dat uh, werpt meteen de vraag op, waar ga je ons naartoe leiden dan? Als we nu een uh, rustig begin hebben. Nou, we gaan nu wat doen. <laughs> Daar was ik al bang voor. Hé, <laughs> hey, de drie in één. Ja, drie dat bedoel ik. In één, één. En hier is uh, de suggestie is van uh, mijn sidekick, van Dolly, Lou Sit around and hold a conversation With somebody who don't know where he wants to go The things that I need so much, you're my world, lady love, Whoa. lady love, your love is cooling like the winter snow, my lady love, with love that's cozy as a fire's glow.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 sidekicks van tegenwoordig, hè? je geeft ze een liedje van de sidekick, en ze doen het nieuws en ze doen een interviewtje, maar dan nou pikken ze ook de drie dingen in, dus niet te geloven Zometeen Nou is... zeg, ik zal je nog eens een keertje op gang helpen, je ah, wist ah, zelf ah, niet ah, wat je ah, moest ah, doen, dat ah, stinkert hè? Ik, ik wist, het, ja. ik wist het dat ze zo zou reageren maar dan kijk, Ja, hap, hap, hap hap, hap, Ja, is ja, een ja, broodje op, dat moet niet zo hap <laughs> Smaakt er naar meer Ja, oh, dat is het <laughs> Nou ja kan dom. <laughs> uh, even kijken. Nou, we horen dus een prachtige suggestie van Dolly, dames en heren, 3-in-1. Want uh, ik had inderdaad helemaal niks klaargezet. Ik moet. Maar uh, mocht u zelf suggesties hebben op dit gebied... Uh, stuur ze rustig in hoor. 3 in eentjes uh, die zijn altijd welkom. Anders moet ik het allemaal allemaal alleen bedenken. <laughs> nou, uh, u hoorde uh, Lou Rawls dus. Uh, uit zijn Philly uh, sound uh, periode. Zijn, uh, Philadelphia. Philadelphia Gamble en Huff. En zo als zijn producers. Daarvoor was hij al heel lang bezig. Hij deed zelfs uh, jazz. En uh, zijn allereerste. Uh, uh, nou weet ik even niet meer. Zijn allereerste plaat. Um, was zingen. Uh, uh, love the Hurt in Thing, ja. Ik moest even denken aan nummer Sweet Soul Music. Daar kwam dat in voor. Love the Hurt in Thing. Dat was een van zijn eerste soul-successen. Maar goed, u hoort er nu achterin volgens van Lou Rolls. Het prachtige... Uh, you never find another love like mine. Nou, dat is waar, Dolly. Je vindt nooit meer iemand zoals ik. Nee, um, hey, verder... daar is er inderdaad maar één van. Ja, precies. Ja. En het uh, tweede nummer heette Groovy People. En het laatste nummer Lady Love. En dat was dus Lou Rolls. Ja. We gaan naar het nieuws en het weer, want het is bijna half één. Wat scheelt het? Nou, het scheelt nog 40 seconden. En dan knalt het. Uh, he? Dan is de klok. Uh... Ja, toch? Ja. Oké. Okay. 10, 9, 8, 7 6. 7. Nou, nog niet hoor. Nog niet. Oh. Nee, 39, 40, 41. Klauw. <laughs> <Ja>. Schiet op. <laughs> ja. Oké, okay, we, gaan, we gaan naar het nieuws en het regennieuws en het weer van half één. Komt-ie hoor, komt hij? Ik laat het muziekje eens even lekker uitlopen gewoon. Het <lacht> is precies half één. Nou, gaat het is een om. Nou, daar komt ie. Het nieuws bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, het regionale nieuws voor vandaag van half 1. En de datum is 30 2017 En groot nieuws is wel dat mijn broer vandaag jarig is. Hoera! Goed, gaan we verder met het serieuzere nieuws. Eind maart 2017, en dat is, wel van, dat is al snel vandaag en morgen... dan starten Zandvoort en overige gemeenten van de metropoolregio Amsterdam... voor het eerst een gezamenlijk grootschalig regionaal woonwensenonderzoek. Het doel van het onderzoek is om de woonsituatie, woonomgeving, verhuiswensen en verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen. Deze informatie willen gemeenten en woningcorporaties gebruiken om regionaal meer inzicht te krijgen... waardoor beter bepaald kan worden wat er waar in de regio gebouwd moet gaan worden. Doel is ook om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Eind 2017 worden de uitkomsten verwacht. Nou, de vorm van het onderzoek is een enquête... en door middel van een steekproef worden huishoudens geselecteerd... en ontvangen binnenkort een brief met de vragenlijst van de gemeente Zandvoort. Deze vragenlijst kan ook op internet worden ingevuld. Naast de woonwensen hebben de vragen onder meer betrekking op de woongeschiedenis... de huidige woning, de buurt, de huishoudsituatie en de woonlasten. De resultaten worden anoniem verwerkt en wie mee mag doen aan de enquête en ook meedoet, maakt kans op een iPad Air 2. Nou, ik hoop dat ik mee mag doen, want ik ben echt aan een nieuwe iPad toe. Een scooterrijder is woensdagavond gewond geraakt nadat hij onderuit was gegaan tegen een bankje op het Marsmanplein. Hierbij raakte hij buiten bewustzijn. Naast twee ambulances werd ook de traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer werd na de eerste zorg per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd... en de traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet door te vliegen naar Haarlem. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding van het ongeval is geweest. Een bewoner van de Keesomstraat in Zandvoort is in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt. Hij veroorzaakte aanhoudende overlast. De politie was de afgelopen tijd al meerdere keren bij de man aan de deur geweest... Er werden afspraken gemaakt met de bewoner, maar daar hield hij zich niet aan. Rond 5 over 12 s'nachts kreeg de politie een belletje over de overlast. En de man werd even later aangehouden. De verdachte wordt gehoord door de recherche. 19 personen hebben gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Bloemendaal. Het zijn zes vrouwen en 13 mannen. Van deze kandidaten hebben of hadden de meesten een functie in het openbaar bestuur. En dan wel het lokale openbare bestuur. Er hebben drie personen van een lokale politieke partij gesolliciteerd. Verder drie van de CDA, twee van de VVD, twee van de PVDA, één van D66... en van acht is dat onbekend.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 U wordt begeleid door medewerkers van de bibliotheek. Aanmelden voor de cursus is gratis en kan aan de balie van de bibliotheek of via de website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Tot zover het regionale berichtgeving. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur.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 de Matthäus-passion van johan Sebastian Bach. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, na de mindere dag van gisteren keert het warme lenteweer vandaag weer terug... Aanvankelijk zijn er nog wat wolkenvelden en lokaal is een klein beetje regen... mogelijk van een zwak wegtrekkend front. Maar vanmiddag, vanaf vanmiddag zal de zon uh, geregeld schijnen. De matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind draait naar zuid... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 20 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling... van de wolkenvelden en opperklaringen. Opklaringen, een uh, raar Nederlands woord maak ik ervan... De wind waait matig uit het zuiden en de temperatuur daalt naar zo'n 10-11 graden. Dan gaan we naar morgen? Ja, dan schijnt geregeld de zon. Maar later op de dag neemt geleidelijk de bewolking toe. En tegen en in de avond neemt de kans op buien mogelijk met onweer toe. De zuidenwind wordt later zuidwest en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt opnieuw naar waarde rond de 20 graden. Na morgen is er zaterdag kans op enkele buien en vanaf zondag is het over het algemeen weer droog met flink wat zon. De wind verlaat de zeer zachte zuidwesthoek en draait zondag en maandag naar het noorden tot noordwesten en de temperaturen zijn dan ook lager. Zaterdag wordt het 15 graden, zondag maximaal 12 en na het weekend aanvankelijk temperaturen rond de 14 graden, maar later in de week gaat de temperatuur eerder rond de. Uh, eens even kijken: eerder naar beneden dan omhoog. Zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Saturday Night Fever, natuurlijk, hè. Dat de Ouija's uh, van popgroep eigenlijk een beetje op de dik zo uh, gingen. En, uh, de, vanwege deze fantastische disco-film, natuurlijk, van. Uh, van uh, hoe heet die vent ook weer? Oh ja, John Travolta. Joehoe. <lacht> Met uh, alle muziek geschreven vooral door de Bee Gees en waar nog uh, Disco-grootheden in je meededen onder andere de Tramps en uh, Yvonne Elliman deed er aan mee en nou ja nog veel meer. Te veel om op te noemen. Hé, toch? ja het zal wel ik heb hem nog nooit gezien heb jij hem nog nooit gezien ik heb hem nooit gezien nee. dat, dat, dat dat zou voor jou dat, toen was je toch wel een disco meisje 1978 nee nee nee maar toen was ik gewoon alleen maar keihard aan het werk echt keihard toen woonde ik in Spanje oh en toen werkte ik als reisleider en uh, ja, ja. Ja. Dus had ik geen... Uh, nou, ik had wel tijd om naar de discotheek te gaan, maar... Uh, niet naar de film. Was ik niet zo mee bezig. Nee, nou, film helemaal niet. Nee, had ik echt. geen tijd voor. Nou, dat is een leuke film. Je kunt hem ja? nog steeds zien, hoor. Ja, ja, ja hoor. dat is waar. Ja. Je kunt hem nog steeds bekijken. Nou, misschien ga ik het een keer doen. Ja, op YouTube of zo. <laughs> of uh, weet ik veel. Ja, nou, dat is wel leuk. Um, Saturday Night Fever dus. En um, de, nu ga ik een van de allermooiste nummers van Rita Franklin draaien. Dit vind ik echt zo mooi. Het is echt een van haar allermooiste. Vind ik hoor. En dan moet je vooral eens op die, uh, die hoge stem op de achtergrond horen luisteren. Dat is de zuster. Dat is uh, Carolyn Franklin. Dat is niet te geloven. Echt, dat mens kan hoog. Nou, dat is hoog kan ik niet eens. Maar het is wel heel mooi. Ain't no way heet het. Dit is zo prachtig. Van het album: uh, Rita Now. me to love Ze ze 75 jaar en uh, ze heeft besloten om nog één album te maken en uh, dan gewoon met pensioen te gaan. Nou, dat vind ik een goed plan, uh, Rita. Um, maar dit vind ik wel persoonlijk een van haar aller, aller, aller mooiste nummers. 1 hey, nou het komt van het album uh, Rita Now uit, ik dacht uit 68 en het is zeer de moeite waard. Hé, hey. Nou, we gaan. Uh, ja, nou, dat komt allemaal goed. Ja. Uh, uh, uh, jij hebt iets speciaals? We gaan even een interview doen. Ja, ja zeker iets heel speciaals. Nou, vertel. Ja, een hele bijzondere mededeling. Uh, als het goed is, heb ik uh, Harald Ames aan de telefoon van de artistklas. Ja, en uh, ik. Uh, ja, klopt dat? Ja, dat klopt. <laughs> ja, hoor, daar is hij. Hallo Harald. Welkom in, het, uh, in ons programma Zand voor het Lunch. Want uh, jij hebt heel bijzonder nieuws. Um, alleen dacht ik, misschien is het wel goed om je even voor te stellen in Zandvoort. Want ik weet inmiddels dat er heel veel Zandvoorters zijn... die absoluut geen idee hebben wat de Artersklas is... wat het inhoudt, uh, wat jullie doen en uh, nou, ja, meteen ook wie jij bent natuurlijk. Dus ik zou zeggen, stel je even voor en leg even uit... als je dat wilt aan de luisteraars, wat de Artersklas is. Nou, uh, Artersklas, dat is uh, de kleinste dierentuin van Nederland... Ja. die bevindt zich in Haarlem. Ja. En daar zitten we al vanaf 1972. Zitten we daar. Ja. En ja, daar hebben we allemaal uh, kleine exotische dieren rondlopen. Ja, en, en uh, als ik dat tegen mensen zeg... Mensen zitten me vaak aan te kijken van dat meen je toch niet serieus. Maar het is echt waar. En het, het is een heerlijke dierentuin om rond te lopen en te genieten van de dieren. Jullie hebben heel veel vrijwilligers... Die uh, altijd klaarstaan om uh, van allerlei informatie te voorzien, hè? Ja, klopt. klopt. Ja. Wij zijn uh, niet, niet alleen de kleinste dierentuin. Wij zijn ook de enige dierentuin die 100% met vrijwilligers werkt. Ja, ook dat nog. Ja. En het is gewoon heel leuk. Want als je daar rondloopt en uh, je hebt een vraag op je gezicht staan... dan staat er meteen iemand klaar... Om je van alles te vertellen. En uh, de dieren worden een beetje naar je toegelokt. Zodat je uh, vrijwel zeker bent van een, uh, een blik die je kan werpen op de dieren. Klopt. Ja. En uh, nou hebben jullie uh, wel in de laatste tijd uh, heel veel uitbreiding gedaan. Hè? Het was natuurlijk eerst vrij klein, maar het is nu wat groter geworden, toch? Ja, het is nog steeds erg klein hoor, dus dat ja. je bent niet van niks de kleinste natuurlijk. <laughs> dus je moet niet gelijk denken dat je, dat je formaat uh, Arters hebt uh, nee. zitten in Arlen. Nee. Maar uh, ja, we zijn, uh, vier jaar geleden hebben wij de mogelijkheid gekregen... om uh, het terrein met zo'n 400 vierkante meter uit te breiden. Ja, nou dat is toch een heel stuk hè? En daar hebben volgens jullie de handen aan vol gehad ja, volgens mij hè? Ja, ja, behoorlijk, behoorlijk. Daar zijn we behoorlijk <laughs> mee bezig geweest. Ja. En uh, ja, er zijn nu uh, zo'n drie verblijven zijn er uh, uh, vergroot en verplaatst. Ja. En ja, er komen nog wel wat andere verblijven bij, maar het is nu eigenlijk tijd om uh, ja, de nieuwe entree te openen. Kijk, want uh, jullie hadden eerst, uh, nou in het begin zat de entree geloof ik op dezelfde plek als waar die nu weer komt, hè? Ja, maar een hele 25 tijd. 20 jaar geleden. Ja, precies. Maar een hele tijd is natuurlijk de, de entree uh, geweest aan de kant van het park, hè? Ja, klopt, klopt. Onze container die stond aan de aan de uh, aan de andere kant. Dus aan waar de, de, de container, waar de open, waar de entree nu uh, weer geplaatst is. Ja. En ja, dat is nou niet een echte mooie entree voor je bezoek. Nee, nee. Dus, dat, uh, dus 25 jaar lang heeft hij aan de andere kant gestaan. Ja. En ja, het is nu weer tijd om hem weer terug te brengen naar de plek waar hij hoort. Ja, en wat gaat er nou voor bijzonders gebeuren, Harald? Vertel het ons. Hij gaat nu officieel geopend worden door, uh, door een, een raadslid en een, en een wethouder. Zo. En we hebben tegelijkertijd met uh, Stay okay, hebben een leuke, uh, ja, leuke activiteit. Bij gaat een beeld uh, geonthuld worden. Ja. En ja, we maken er gewoon een leuke, leuke dag van. En wanneer is dat, Harald? Dat is uh, zaterdag 1 april. Ja. En dat is uh, geen grap. Want we hebben al een keren de vraag gehad van is het echt zo en ja, ja. het is echt zo. Ja. Het is ook, eh, 1 april is ook de, de, de dag dat wij eh, de openingstijden altijd wat verruimen. Ja. Dus in de wintermaanden zijn wij van 1 tot 4 geopend. Ja. En vanaf 1 april dus altijd van 1 tot 5. Want dat is wel een dingetje hè, want jullie zijn door de weeks niet open hè, alleen in nee, de klopt, weekenden. Klopt. Ja. Alleen in de weekenden, ja, omdat je alleen met vrijwilligers werkt. Iedereen ja. heeft nog betaald werk en moet naar school ja. en dergelijke. ja. ja. En uh, ja, dan kunnen we alleen in het weekend open. Ja, dus dat, dat is op uh, zaterdag en zondag van 1 tot 5. Maar de opening, die is zaterdag 1 april van 1 tot 5? Nou, we zijn van 1 tot 5 zijn we, uh, zijn we geopend. Ja. En de officiële opening is om 3 uur. Oh, die is om 3 uur. Die is maar... om 3 uur. Uh, uh, gasten kunnen wel al vanaf 1 uur terecht om eens bij jullie te komen kijken, hè? Ja hoor, geen probleem. En dus aanstaande zaterdag dat, uh, heb ik begrepen gratis dat dat gratis, gratis is, hè? Ja, klopt, klopt. klopt. Ja. De, de entree is normaal altijd erg laag, hoor. Want we hebben... Uh, Vertel het maar. maar 1,50 voor kinderen en 2 euro voor volwassenen. Ja. Dus maar we hadden zoiets, ja, op zo'n speciale dag... als je daar nog mensen gaat uitnodigen... Ja. dan uh, doen we de boel gewoon gratis open. Ja, hartstikke mooi. Waar zijn jullie te vinden, Harald? Nou, voor de mensen die uh, een beetje bekend zijn in, in Haarlem... Ja. wij zitten in het Schoterbos. Ja, dat is in Haarlem-Noord, hè? In Haarlem-Noord, ja. ja. Dat is aan de Randweg. Ja. En uh, vlak naast dat was Vroeger was dat uh, de jeugdherberg. Ja. Mm -mm. Het is, uh, um, uh, hoe heet die, de Delflaan, geloof ik, hè? Het is ja. Daar is in de, de buurt. Laan, klopt, ja. Ja, ja. klopt. Ja. ja, als je het weet, dan, uh, dan zie je jullie zo... Uh, de, ja, de puntdakjes de van, de... Van, de, van de dierenverblijven zie je vanaf de rand weg. Klopt, het is op de hoek van de Laan en de Jan Geijsenkade. Ja, ja, ja. Nou, een enorm leuke dierentuin of een enorm leuk dierentuintje hè, laten we het zo zeggen. Ja, ja, uh, ja, ja, misschien ja. nog leuk om even te vermelden Harold, maar jullie zijn weer genomineerd hè, want jullie hebben al menige prijs gewonnen. Ja, ja. Klopt. Als kleine dierentuin en jullie zijn weer genomineerd om mee We zijn te doen. Ja, genomineerd, ja, klopt. Ja. Dat, is, dat is met de Soeside Awards, dat is een, een jaarlijkse dierentuin... Uh, uh. Ja, prijs eigenlijk, ja. waarmee uh, de, de dierentuinen wat in het zonnetje gezet worden. Ja. En daar hebben ze verschillende categorieën. En dit jaar zijn we genomineerd in de categorie mooiste kleine dierentuin. Ja. Uh, leukste nieuwe geboorte. En ja. dat is met de 50 uh, geelbuikvuurpadden. Dat is de zeldzaamste amfibieensoort van Nederland. Ja. En de nieuwe, leukste nieuwe aanwinsten, dat zijn onze Amerikaanse nertsen. Kijk, helemaal geweldig. dat kan op 1 april of gestemd worden. En waar kunnen de mensen terecht om hun stem uit te brengen, Arald? Nou, de website is nu nog niet online. Oh! Ja, want het kan pas vanaf 1 april. Nou, ik zou zeggen, ga naar Facebook en word daar allemaal vriend van de artistklas Haarlem. En dan ziet u vanzelf wanneer u deze enorm leuke, gezellige dierentuin kunt stemmen. Toch? Ja, mocht de, mocht de, ja hoor, mocht de pagina uh, online gaan, ja. waar je op kan stemmen, dan zetten we hem uiteraard bij ons op de website. Precies, en op Facebook, precies. En dan, uh, dan heb je een directe link. Nou, Harald, hartstikke leuk dat je eventjes uh, uh, dit interview hebt willen doen. Ik, ja, ik wens jullie... Bedankt voor, het, voor, de, voor de mogelijkheid. Ja, ja, natuurlijk, ja. Ik wens jullie ontzettend veel plezier, zaterdag 1 april. Met een dat beetje mazzel ben ik er ook, want ik ben hartstikke zo goed. nieuwsgierig. En... Uh, Zodra er weer eens een keertje goed nieuws is... dan uh, bellen we elkaar weer. Hartstikke goed. Ja, oké. Okay. Heel veel succes, Harald. <laughs> Jullie ook. Jo, dank je. Dag. Dag. van uh, My Brave Face van het album Flowers in the Dirt van Paul McCartney dat uh, opnieuw is uitgebracht in een uh, luxe versie. Het enige uh, ja, het is, uh, ik heb het originele album en daar laat ik het maar bij want de prijs is uh, behoorlijk. Daar krijgen we al een heleboel extra dingen bij, maar oké. Okay. Uh, dat houden we dan maar even voor lief. My Brave Face, een nummer dat hij schreef samen met Elvis Costello. En uh, de CD die ook. De aanleiding was dat hij na uh, een hele tijd weer op tournee ging. Hij durfde dat niet in verband ook met de moord op John Lennon in 1980. Maar uh, toen in 88, 89 ging hij weer. Uh, Paul McCartney en dus... Uh, en uh, Linda was er ook nog bij. En uh, dat nummer, dat heette dus My Brave Face. Juist. We gaan naar het uh, NOS-journaal van 1 uur. En we zien u zo weer terug aan de andere kant. Met een leuk stukje cabaret Jawel. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM.